Mark Hokke met het NOS Journaal. 40% van de Nederlandse sportverenigingen maakt zich zorgen over het voortbestaan. Uit onderzoek in opdracht van NOC-NSF blijkt dat vooral verenigingen... met veel sportvelden en accommodatiesproblemen hebben. Hoe meer vaste lasten ze hebben, hoe meer zorgen ze zich maken. Vanaf maandag zijn buitensporten beperkt weer toegestaan. Dat lost de problemen niet op. Veel inkomsten van sportverenigingen komen van de kantines en die moeten nog dicht blijven tot 1 september. In de eerste drie maanden van dit jaar... heeft het Amerikaanse moederbedrijf van reiswebsite Booking.com... een verlies geleden van bijna 700 miljoen dollar. Door de coronacrisis boekten veel minder mensen... een huisje of hotelkamer via het bedrijf. Het aantal boekingen daalde met 43 procent. Vorig jaar maakte het bedrijf nog een winst... van meer dan 750 miljoen dollar in het eerste kwartaal... Booking.com kreeg de afgelopen tijd kritiek omdat het bedrijf overheidssteun aanvroeg, terwijl het jarenlang miljardenwinsten heeft gemaakt. De hoogste Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn. De ploegen uit de Dutch Basketball League hebben dat onderling afgesproken. Ze vinden dat het niet bij basketbal past om te spelen zonder toeschouwers. Het afgelopen seizoen werd eind maart beëindigd vanwege de coronacrisis en er werd geen kampioen aangewezen. En een online raadsvergadering in de gemeente West-Betuwe is gisteravond gestaakt nadat onbekenden het overleg hadden verstoord met racistische teksten en plaatjes van porno- en hakenkruizen. Raadsleden schrokken en de vergadering via Zoom werd direct beëindigd. Een van de fractievoorzitters is ervan overtuigd dat de vergadering is gehackt, ook al was er geen wachtwoord nodig om mee te praten. Het weer vandaag opnieuw flink zonnig. Wel is er soms sluierbewolking, staat weinig wind en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen weinig verandering, op veel plaatsen zelfs nog wat warmer. Zondag koelt het af en kan het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 In een in een waarde. Waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de, de lente op hun kamer. En ondertussen de harde bekers in de zorg die anders slapen. Maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen de neus in dezelfde richting komen we hieruit met 17 miljoen mensen. Dat hele kleine stukje aarde, die schrijft je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. Ja, en met dit nummer 17 miljoen mensen van Davina, Michel en Snelle openen we weer, net als gisteren, ZFM Live op deze vrijdagochtend 8 mei. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe uitzending van ZFM Live, het programma in tijden van corona bij ZFM. Ik ben Jan en de komende twee uur hoort u mij weer op de Zandvoortse Eter. Uh, sinds kort ook te ontvangen op DHP+, dus dat is uh, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, maar wat kunt u verwachten deze komende twee uur tussen 10 en 12? Allereerst gaan we het zo meteen uitgebreid hebben over de raadsvergadering van de afgelopen twee dagen. Want daar is alweer het een en ander gebeurd. En verschillende media als de Zandvoortse Courant en de Haarlem Stagblad uh, spreken over een nieuwe politieke crisis in de Zandvoortse politiek... Uh, daar uh, praten we onder meer over met raadslid voor de PVDA Maaike Koper En om half elf praten we met uh, Leon van Es uh, over het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving En hij vertelt dan ook over de programmering die, die vanaf morgen weer uh, van start gaat uh, Zoals u dat van ons gewend bent Programma's als uh, Goedemorgen Zandvoort en Zandvoort op zaterdag komen dit weekend weer terug Dus dat is hartstikke mooi Verder hebben we in het tweede uur een item van N.A. Nieuws over het Frans Hals Museum. Want ook dat museum mag vanaf juni weer open gaan. Maar toch zijn er nog enkele zorgen bij de directrice van het museum in Haarlem. Uh, en daar uh, dat item gaan we even uh, bespreken dan straks. Ook hebben we het nog even kort over moederdag. Want dat is natuurlijk zondag, ook dit weekend. Uh, dat en nog veel meer in combinatie met natuurlijk mooie muziek. Want uh, dat moet ons een beetje op de been houden in deze uh, moeilijke tijden. We beginnen met een nummer van uh, James Taylor. Hier is Fire and Rain. Zometeen, dus uitgebreid over de raadsvergadering. Maar eerst even muziek. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans we made put an end to you. I walked out on the morning.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 Walking my mind to an easy time With my back turned towards the sun Lord knows when the cold wind blows It'll turn your hair around now There's hours of time on a telephone line To talk about things to come Sweet dreams and flying machines In pieces on the ground Whoa, now I've seen fire and I've seen rain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 Just a few ja, dat was James Taylor met het nummer Fire and Rain hier bij ZFM live. Uh, dan gaan we nu gaan we het nu even hebben over de raadsvergadering van de afgelopen twee dagen. Want de raadsvergadering had eigenlijk al twee weken terug op 21 april moeten plaatsvinden. Maar vanwege toen uh, technische storingen werd deze verdaagd naar woensdag 6 mei. En tijdens deze vergadering is wethouder Ellen Verheij in zwaar weer gekomen. Dat schreef de Sanford gistermiddag. Het agendapunt financiële actualisatie project Formule 1 werd dermate geamandeerd... dat de wethouder via een schorsing overeenstemming in het college wilde krijgen. Het werd een strijdpunt omdat de coalitie door daar niet aan wilde meewerken en om een stemming vroeg. De nieuwe extra toegangsweg naar het circuit, onderdeel van dit agendapunt, werd door PVV, D66 en GroenLinks-Zandvoort van een amendement voorzien waarin, ze, uh, wanneer, waarin er weinig ruimte voor een compromis was voor de wethouder als het aangenomen zou worden. Daar wilde de wethouder niet aan beginnen en vroeg om een tweede schorsing aan voor overleg met het college. Uh, Michiel Hermsen van D66 en Marco Ordeen van de PVV... wilden eigenlijk uh, geen schorsing en wilden gewoon door met de vergadering. Maar de rest van de fracties had geen moeite met de schorsing. En uh, uiteindelijk heeft de voorzitter van de vergadering, uh, de burgemeester... Uh, verzocht uh, om, uh, om kwart voor twaalf, was het inmiddels toen al... Uh, om de vergadering opnieuw te verdagen, naar donderdag. En dat was gisteravond. En toen is er ook alweer... Het een en ander gebeurt. De Zandvoortse krant uh, schrijft vanochtend dat er een. Uh, er is toen een meerderheid uh, gekomen voor de, het, het abonnement van uh, OPZ, D66, of, uh, PVV D66 en GroenLinks. Want nu ook de OPZ uh, zegt ermee in te stemmen. En uh, ja, dat uh, heeft uh, opnieuw tot een uh, politieke crisis uh, geleid, schrijven verschillende media. We praten daar zometeen verder over met uh, PvdA-raadslid uh, Maaike Koper. Maar eerst gaan we nog even uh, naar een stukje muziek van uh, Chef Special. Hier is uh, Into the Future. MUZIEK <tries>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 Dat was Chef Special met Into the Future. En wij praten even verder over de raadsvergadering van de afgelopen twee avonden. Want daar is, al, daar is nogal wat gebeurd. Dat doen we samen met Maaike Koper van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is weer heel veel gebeurd. De krant schrijft vanochtend ook over een nieuwe politieke crisis in de Zandvoertse politiek. Zie jij dat ook zo? Ja, dat is zeker een, een crisis. Ja, de, de het college heeft uh, de vertrouwensvraag gesteld en uh, um, over een amendement. Maar misschien is het goed. Zal, zal ik bij het begin beginnen? Ja. Uh, want dit gaat, uh, de hele crisis gaat over een weg, een weg vanaf de Boulevard naar het circuit, uh, een weg die er al ligt en waarvan in de raad unaniem besloten is om deze aan te leggen. Uh, hij stond namelijk ook al in het bestemmingsplan. Ja. En uh, dat gaat uh, allemaal in een pakket aan maatregelen waar, waar de raad over besloten heeft om de, de, de komst van de Formule 1... Uh, te steunen. Nou, we weten allemaal dat het heel triest niet doorgegaan is, maar dat, dat er gewoon aan alle kanten hard gewerkt is om dat naar zand voor te halen. Ja. En in de Raad hebben we daar de, een besluit over genomen, en uh, uh, nou, wij hebben daar ook unaniem is dat aangenomen, ook Partij van de Arbeid. En uh, iedereen weet dat de Partij van de Arbeid denk ik de meest kritische volger is uh, van het circuit. Maar zelfs wij hebben het, de F1 ja. gesteund. Want, nu, uh, goed voor de economie. Ja, en nu is er een uh, abonnement, uh, natuurlijk ingediend ja. door de PVV, D66 ja. en GroenLinks in eerste instantie woensdag. Dat alleen de toegangsweg uh, gebruikt uh, wil worden voor uh, calamiteiten en de hulpdiensten, ja. uh, zeg maar. En daar heeft OPZ uh, gisteravond ook. Uh, Steun aan uh, bekend. En nu ja. is er daar dus een meerderheid voor. Ja, uh, dat punt. Ja. En, Hoe staat en, de PvdA daarin? Ja, nou ja, wij zijn daar niet, niet mee eens. Want het heeft alles te maken met voorwaarden vooraf en voorwaarden achteraf stellen. Uh, uh, en voorwaarden vooraf is met elkaar kijken van. Uh, uh, hoe ga je het bijvoorbeeld financieren? En de uh, Partij van de Arbeid heeft gesteld... wij willen geen geld van de burgers daar naartoe. En dat heeft de Raad ook zo besloten. Dus daar zijn we heel tevreden over. En we hebben ook gesteld... verbeteringen moeten structureel zijn... en moeten gaan over mobiliteit, bereikbaarheid ja. en veiligheid. Maar goed, achteraf kun je met elkaar zeggen... Hè, alles is toen wel een beetje, een beetje snel gegaan. Uh, zijn de voorwaarden van het gebruik van die weg... die er dus nu al ligt, zijn die, zijn die correct? Ja, want die, die weg ligt er al, hè? Er moet alleen ja. nog besloten over worden uh, wat ermee gebeurt, zeg maar. Waar nee, nee, nee, want dat is ook al besloten. En daar zit nu juist het probleem. Okay. Er is al besloten wat ermee gebeurt is. Dus want in dat in, in besluit, wat nogmaals door de Raad unaniem is genomen, is aangegeven dat die tweede weg, die overigens al jaren ook juridisch stond in het bestemmingsplan, dus daar zit het probleem niet. Ja. Maar dat die weg uh, gebruikt kan worden als ontsluitingsweg naar het circuit. Nou, dat betekent dat... op het gebied van veiligheid... Eh, als de Formule 1 plaatsvindt... bijvoorbeeld bezoekersstromen ook over die weg kunnen plaatsvinden. Ja. Maar ook voor calamiteiten, hulpdiensten... dan heb je niet één toegangsweg naar het circuit... maar twee. Nou ja, dat is natuurlijk op het gebied van veiligheid... een enorme verbetering. Maar ook afwikkeling van verkeer. Ja. Want dat is wel de voorwaarde... die we met elkaar gesteld hebben. Het moet ja. de bereikbaarheid en de veiligheid... Moet maar hoe uh, dan so far, zeg maar die, so de, die combinatie natuurlijk met dat het ook uh, goed bereikbaar moet zijn voor de, voor de hulpdiensten. Uh, is het dan ook niet begrijpelijk dat die partijen zeggen van uh, we, we stellen even de veiligheid van uh, de, dat de hulpdiensten er makkelijk kunnen komen en dat er niet uh, continu ook uh, mensen overheen lopen. Dus dat je het nee, eigenlijk dit, voorrang geeft dit, dit, aan de hulpdiensten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want dat, is ook, uh, uh, uh, dat zou natuurlijk een prima argument zijn. Maar daar gaat het niet om. Wat de indieners willen is dat de weg alleen maar open mag met de Formule 1. Dat is wat ze willen. En dat is dus achteraf een beperking. Want in de vergunning is gekeken naar... Hoe lang mag het open? in verband met natuurbelasting? Waar wordt het voor gebruikt? Kijk, je hebt bijvoorbeeld op het circuit ook de uh, circuirun en de marathon. En geloof me, ik ben echt niet een fan van het circuit. Want een van onze voorwaarden was ook de geluidsoverlast. Daar moeten we ook ja. naar kijken. Maar je moet vooral doen wat je met elkaar hebt afgesproken. En als je nu achteraf gaat zeggen van... Uh, ja, maar wij willen, uh, uh, wij willen nu andere voorwaarden, wij willen alleen maar dat die voor de hulpdiensten is, dan heb je dus die tweede toegangsweg voor vijf ton laten aanleggen, uh, terwijl je die niet gebruikt waar die voor bedoeld is, veiligheid en bereikbaarheid. Maar nogmaals, ook daar kun je over discussiëren, want de wethouder zei zelfs nog, we kunnen daar met elkaar nog eens even naar kijken, laten we daar met elkaar ja. naar kijken, ik wil best nog eens een keer daarover praten. En dan is het goed gebruik in de politiek, dat als de wethouder een toezegging doet en die toezegging komt overeen met wat je vraagt. Ja. Dat je dan je amendement of van tafel haalt of je maakt er een motie van. Dus dan ja. roep je, je stuurt de wethouder niet terug met en wij willen dat je achteraf opnieuw gaat onderhandelen. Dat is er nu gisteren gebeurd. Maar nu is er, maar nu is er natuurlijk ook een fractievoorzitter van de OPZ, uh, Peter Kramer, die woensdagavond eigenlijk uh, min of meer zei: uh, uh, niet meer heel veel vertrouwd hebben in de wethouder. Uh. Ja, nou, al dat, dat al helpt de de natuurlijk ook niet echt. is uh, vooral PVV en OPZ. PVV zei uh, we staan niet bol van vertrouwen. Uh, de, de, de, uh, van OPZ zei, had het over: is de wethouder wel capabel? Als je dat zegt als politieke partij, dan heb je dus geen vertrouwen. Vandaar dat het college ook uh, uh, gisteravond, ik moet even denken, er zijn zoveel avonden vergaderd, donderdagavond. Ja. ...opende met, als het gaat om vertrouwen, dan hebben we hier een hele andere discussie. En die vraag moeten we stellen dan met elkaar. Ja. Kijk, want de gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen. Vervolgens voert het college dat uit. Maar je moet wel een betaalbare bestuurder zijn. Je kan niet elke keer tegen het college zeggen... ...nou, wij hebben achteraf toch bedacht dat het nu maar even anders moet. En de argumenten moeten ook kloppen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik hoor de PVV zeggen, het is geld van de burger en subsidie. Nou, dat is dus echt pertinent onwaar. En dat zijn onjuistheden. En als je dat roept, dan moet je dat waar kunnen maken. Dat is ja, want, want hoe wordt die weg dan wel gefinancierd? Die, die, die weg is, wordt geïnvesteerd uit het investeringsfonds. Dat heet alleen heel gek boekhoudkundig nu een subsidie... in plaats van een investering. Omdat het allemaal zo snel moet. Maar dat is een technisch verhaal, hoor. Uh, maar dat is boekhoudkundig. Maar een van de voorwaarden was... dat geld mag niet uit onze gemeentekas. Nee. Dus als wij investeren en we schieten voor dan moet dat geld terug uit extra toeristenbelasting, extra forensebelasting. Kortom, die extra opbrengsten die naar de gemeente toekomen uit het circuit... zodat de burgers daar niet uh, extra voor uh, hun klip moeten trekken. Ja. En ja. dat is ook gebeurd. Dus dan denk ik, ja, dit zijn de voorwaarden die wij vooraf gesteld hebben. En voor ons heel belangrijk dat er geen geld van burgers naartoe gaat. Dat is eigenlijk de kern voor ons. En dan kan ik niet zeggen achteraf, uh, college, dat heb je niet goed gedaan. Nee. En als je nu zegt, achteraf wil ik hem alleen maar open hebben met de Formule 1, maar niet bijvoorbeeld als er marathon uh, is op Zandvoort. Dan zeg ik, waar hebben we dan die keuze voor die veiligheid voor gemaakt? Dan nou, vind ik dat kostbaar, drie dagen een weg van vijf ton. Dat ja. zou ik uh, als ondernemer niet, uh, niet goed vinden. Ja, nou het zou vast nog wel uh, in een uh, volgende vergadering natuurlijk uh, aan bod komen. Nou ja. Maar hoe denk je dat het gaat ontwikkelen, zeg maar ook... Uh... De positie nou, van het college erin. Dit, dit is natuurlijk wel een probleem, hè? want de indieners uh, die, die, uh, die, die gingen hard tegen hard. Het college was uh, principieel, maar ik denk dat het voor iedereen principieel is. Je kunt met elkaar alleen maar besturen als je, als je je afspraken nakomt. Maar dat heeft ook met vertrouwen te maken. En er is heel veel gezegd. En met digitaal vergaderen um, is het natuurlijk wel lastig, hè? want een en zie je elkaar niet... Ja. Maar we hebben elkaar gebeld, uh, het ging alleen maar over vertrouwen. Uh, als er een, een, een, een fractievoorzitter zegt, ja je bent niet te vertrouwen tegen een wethouder, dan hoort daarbij dat je die emotie van wantrouwen geeft, want dan wil ja. je het college weg hebben. Nou, het college heeft heel goed die signalen begrepen en zegt, wij gaan ons beraden op de toekomst. Ja. Ik heb zelf gisteren voorgesteld, want er stond nog een agendapunt uh, en dat ging over integriteit. Ja, hoe kan het zijn? Ik heb zelf voorgesteld, we moeten opnieuw om de tafel om deze vergadering weer okay. uh, naar te kijken. Ja, dit krijgt, bent, je, uh, dit, krijgt dus. <laughs> dit krijgt nog wel een staartje. Sorry? Dit krijgt nog wel een staartje. Ik hoop, ik hoop voor Zandvoort dat het goed uitloopt, want je moet je voorstellen... de, uh, de bedoeling van die Formule 1 was ook dat er grote investeerders naar komen... dat ze meer woningen kunnen bouwen. Ja, je kunt natuurlijk niet besturen als je achteraf telkens maar een collegevleugel aan. Ja. We moeten wel vertrouwen, we hebben in elkaar. Ja, en het haalt dus natuurlijk. Ik ben, uh, ja. ik ben teleurgesteld in de collega's die het ingediend hebben, Ik vind het echt niet correct. Dus ja, en het haalt het natuurlijk ook meteen weer de, de media natuurlijk, uh, zoals uh, oh. het Haar, Haar, Haarlems Dagblad. Het staat meteen ja. zeg maar in de regio dat de Standwoordse ja. politiek de uh, weer de in de crisis is. Ja, het ja. Ja. Ja, ja. stond ook op de uh, uh, vrij voorin, inderdaad. Maar ja. Het uh, ja. is natuurlijk niet uh, uh, goed voor de Sandvoortspolitiek als er weer opnieuw, uh, want er is al heel veel gebeurd, uh, te doen ja, geweest precies. natuurlijk, onder ja. Formule 1. Maar wat zal de manier zijn dat het, uh, dat het weer goed komt, dat het vertrouwen weer uh, terugkomt? Uh, ook gewoon voor de mensen, hè? want uh, als ze dit zien, dan denken ze van uh, waar gaat het ja. over? Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En ik vind ook echt dat daar nog een. Daar, daar moet in het openbaar over gesproken worden. Overigens, nogmaals, het helpt niet digitaal vergaderen. Dus, dus dan moet echt in een of andere grote zaal. Uh, moeten we met elkaar gaan zitten op, op goede afstand. Ja. Maar, maar dit, dit kan. Je kunt een college niet uh, wegsturen telkens met een andere boodschap. Bedoel, dan, dan, zijn, ja, dan ben je ook als raad, maar ook onderling. Wij kunnen niet, als wij met collega's unaniem een besluit nemen. dan kun je niet twee maanden later zeggen. Nou, ik heb me bedacht, ik ga het toch anders doen. Dat kun je gewoon niet okay. doen. Nou, dit, uh, dus dit, dit, ik dit, weet uh, het niet eerlijk gezegd hoe het opgelost moet worden. <laughs> nou, dit wordt nog wel een uh, groot punt uh, in de komende weken. Ja. Misschien ja. wel maanden zelfs. Ik ga je bedanken voor Zonder. dit moment. Ja. We gaan even afronden. <laughs> dus uh, dank je wel. En uh, laten, laten we hopen dat het alsnog uh, goed komt, in ieder geval dat het vertrouwen weer een beetje terugkomt. Dat is, dat is mijn uh, aller, allergrootste hoop. Daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, okay. dankjewel en een fijne dag nog, hè? Dag. En wij gaan even naar muziek. Zometeen het laatste nieuws met Leon van S uit Zandvoort en Omgeving. Hij is hier ook in de studio opgepaste afstand uh, natuurlijk. Maar uh, straks meer: eerst even Cat Stevens. Het is wild world van Cat Stevens hier bij ZFM Live op de vrijdagochtend. Ja, net uitgebreid gesproken over de raadsvergadering en dat is ook een wild world natuurlijk. Dat, uh, dat mag je inderdaad politiek. wel zeggen, ja. ja goedemorgen goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt uh, weer voor het uh, laatste nieuws natuurlijk. Ja, uh, misschien nog even kort. Ja, het is weer een hele situatie. Hè? Zo, ja, uh, het is, het, ik vind het ook wel een beetje, ja, een beetje triest, hè? ook in zo'n periode waar we nu in zitten. En uh, tuurlijk, hè, je moet uh, gewoon door blijven besturen. Je moet met alle onderwerpen bezig blijven. Maar wellicht had dit toch een tikje anders gekund. Maar goed, we gaan net zoals... Uh Mevrouw Koper net zei: afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, afwachten inderdaad. Ja, we maar, kunnen uh, niet anders. Maar jij hebt nog. Uh, ja, het nou, er is natuurlijk niet zo vreselijk veel uh, nieuws. Uh, wat, uh, wat, wat, wat ik wel een mooi ding vind, is dat de tentoonstelling van de fotopanelen verplaatst is naar het Badhuisplein. Ik vind dat een okay. prachtige plek. Ik heb even de foto gezien. Je ziet daar uh, Hilly op de voorgrond. En dan al die panelen zo op de achtergrond. Ik vind het ontwettend leuk. Ja, een mooie plek. Ja, Mooi hele plek. mooie plek. Hij blijft daar tot uh, eind mei staan. En dan komt er een tentoonstelling van foto's van Zandvoorters... die een link hebben naar de coronacrisis. Okay. Er zijn uh, echt al hele mooie foto's binnengekomen, zegt Hilly. Dus ja, wellicht dat dat... Uh, ja, we kunnen nog steeds aanleveren trouwens. Tot 25 mei. Ik um, uh, ja. sta hier niet bij, maar Hilly is de directeur van het Zandvoort Museum. Dus ik denk dat als je het naar het museum stuurt... dan komt het zeker op de juiste plek ja. terecht. En dus die tentoonstelling kan je gewoon uh, als je de kerkstraat naar boven loopt, dan uh, ja, loop dan er tegen, je er echt ja. recht tegen aan. Het, uh, het plein wordt even uh, ook netjes schoongemaakt. En, uh, ja, en ja wat, echt en heel, sta, heel erg leuk. En wat staat er eigenlijk op die fotopanelen? Uh, dat is de F1, hè? de, de, oh, ja. de, de zwart-wit ja. foto's. Op zich was dat al hartstikke leuk, want ja, tegenwoordig is alles in kleur. En uh, het was echt heel mooi. Zo zie je dus dat zwart-wit ook heel mooi kan zijn. Ja, zeker. Uh, dus het is dus echt uh, leuk om te zien. Nou ja, verder was er natuurlijk niet zo vreselijk veel corona-nieuws. We hebben gisteren natuurlijk, gistermiddag. of gistermorgen eerst nog naar uh, RVM kunnen kijken. De laatste uh, gegevens. En smiddags uh, de Tweede Kamer die zich over allerlei zaken boog. Ja, ja wat je ziet is. Uh, uh, iedereen is er eigenlijk best wel gelukkig mee. wat er op dit moment gebeurt, dat er meer ruimte komt. Anderzijds, ja, uh, de sportclubs zijn niet blij. Uh, de ja, de sportscholen, hè? De vooral. sportscholen, ja. sorry. Ja. Daar. Uh, ik, ja, er zit wat in. Maar, uh, het, wat ik gisteren ook al zei, uh, als je naar onderzoeken kijkt, uh, is de, uh, dat was een mooi onderzoek in Frankrijk, Daar zijn door die uh, lockdown zijn de mensen behoorlijk aangekomen. Dus ja, ja het, het ja. moet er ook weer af. Hè? Uh, dus het zou heel goed zijn om dat te doen. Ja, um, ja en ook natuurlijk, het, zei, het opmerkelijk was ook al van het kabinet, dat gisteren zei dat echt uh, grote evenementen, was door kunnen gaan als er een vaccin is. Ja, inderdaad. Maar dat kan natuurlijk wel misschien uh, wel jaren duren. Ja, nou ja, ik heb voor mijzelf, ik organiseer ook met, uh, met het bestuur uh, de, de, hoe heet het, uh, de nieuwjaarsduik. Uh, als wij anderhalve meter afstand moeten houden, heb ik 7,5 kilometer nodig, strand om alle duikers <laughs> naast elkaar te zetten. Oké, okay, nou ja, dat, dat gaat dus nou, niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken nou, nee, inderdaad. Nee. Maar, um, uh, het zou jammer zijn, maar ik denk dat we... We gaan er niet op vooruit lopen, maar laten we, laten we in godsnaam voorzichtig zijn. Zolang er geen vaccin is, ja. zolang het virus tierig rondweeft... moeten we gewoon uh, ja. voorzichtig zijn. Nou, en, we we en, zien natuurlijk wel hè, dat dat volhouden op zich wel werkt. Want uh, de, de cijfers blijven wel dalen of uh, laag ja. in ieder geval... Dat is juist dus, het mooie ervan op dit moment. Je ziet wel het effect. Uh, absoluut, als, absoluut. En, en natuurlijk, je krijgt in de zomer, uh, zoals ik gisteren begrepen heb, uh, zal het ook verder doorzakken. Je loopt de kans dat er uh, nog een, een, een, een nieuwe uh, opleiding zou kunnen zijn ergens in, uh, ja. in de herfst. Uh, laten we hopen dat dat niet zo is. maar... Ja, voorlopig op elkaar letten. Voorzichtig zijn. Ja. Ook met alle stappen die we in de komende tijd mogen zetten. Wat we ja. gisteren al zeiden: terrassen gaan open. Maar laten we dan in godsnaam wel afstand houden. Oké, okay. nou we praten zo meteen we nog gaan even zo verder. verder. Zo verder, maar eerst nog even muziek. Ilse ja. de Lange met Blue Bittersweet.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 Uh, Eerste de lange met Blue Bittersweet en uh, we praten nog even verder met uh, Leon van S. Want uh, morgen gaat uh, dit weekend uh, gaat ZFM weer uh, uh, beginnen met de uh, programmering weer een beetje op gang krijgen, toch? Ja, inderdaad. Ja. En uh, we beginnen eigenlijk met de programmering zoals iedereen uh, gewend is. Alleen, uh, overal hebben wij in elk live -programma hebben wij een uurtje ertussenin tussenin zitten... om gewoon even kunnen schoonmaken, even kunnen voorbereiden. En, de, en, en zo, dat je elkaar ook niet tegenkomt. Ja, hè? dat je elkaar uh, echt even niet in de weg loopt. En dat, ja, dat vonden we met z'n allen wel een leuk idee. <lacht> nou, we beginnen morgenochtend natuurlijk met het uh, Toebak Leef programma Nou, dat is zo karakteristiek, hoef ik niets meer van te vertellen. Hij zal uh, vermoedelijk samen met Jolanda uh, gewoon weer... Uh, een prachtig programma maken. Nou, dan, uh, dat zit er dus in van uh, 9 tot. Uh, 8 tot 10. Oh ja, 8, 8 tot 10, 10, 10. Sorry, ja, jij ja, ja. Ja, ja, weet het. En uh, dan gaan we om 11 uur gaan we verder met. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Uh, ja, die is ook weer terug. Ja, die hè? is weer terug. Wordt uh, voor de eerste keer sinds deze terugkomst gepresenteerd door Ben Zonneveld. En. Uh, nou, de onderwerpen zijn: het, uh, het opstarten van ZFM. Een van de bestuursleden, of Maaike of Maureen, komt daar wat over vertellen. Uh, daarna hebben we burgemeester Molenburg, Zandvoortfeest, 4 en 5 mei, uh, geleidelijk weer open. Nou, de, de, wat gaat er allemaal gebeuren de komende tijd? Uh, dat geldt ook. Wat, hoe staan de ondernemers ervoor? OVZ met Peter Tromp. Uh, dat, dat zijn de drie items van de ochtend, van het eerste uur en dan het tweede uur. Uh, komt uh, mevrouw Ellen van Heij, politiek, uh, de wethouder Economie. Uh, nou, heel veel we? gebeurt. Ja. Uh, maar ik denk dat we een de... beetje naar de ja. economische kant zullen gaan. Uh, ja. Van, van, van uh, nu met al die openingen die we weer uh, op ons af zien komen. Uh, wat gaat dat betekenen? Maar ook misschien wel even nog terughalen naar... De afgelopen tweede avond. Ik denk het wel, maar dat ligt helemaal aan dat, het heren. We dan, mogen dan daar niet op luisteren. vooruit lopen. Dan he? moet u luisteren. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en, uh, daarna hebben we Marcel Buscher van Rabbel. Uh, Koninklijke Horeca Zandvoort. Ja, terrassen mogen open. De, de, ja. de, de, de. Straks misschien ook uh, beperkt uh, de kroegen en de restaurants. Uh, met nou ja, in eerste instantie 30 mensen binnen. En daarna misschien wat meer. Nou, dat is wel een dingetje. Um, ja. Nou, laten we eens luisteren wat hij daar uh, allemaal van weet te vertellen Nou, omdat uh, onze president natuurlijk nog steeds roept Van jongens, blijf zoveel mogelijk thuis Sluiten we af met de thuiszitcoaches Rens en Marike Van, nou ja, wat van, kan je thuis allemaal doen Dat is nee, gewoon laatst. best wel een ontzettend leuk uh, ja. onderwerp Dus al met al Mooi programma, we zijn ja. weer echt okay. terug. Helemaal goed, ja. En de, de rest van het weekend hebben we natuurlijk nog, ook nog veel meer. Ja. Uh, maar we gaan eerst nog even kort uh, naar muziek. Uitstekend. Ervoor even tussendoor. Yep. We gaan naar een nummer van uh, Kensington luisteren. Uh, dat nummer heet Sorry. En uh, ja, misschien moet, uh, moet je dat wel eens zeggen tegen iemand. Daar schreven zij een nummer over. Sorry for Ja, dat was Kensington met het nummer Sorry. Ja, een mooi nummer, al zeg ik het zelf. En ja, heeft uh, zeg maar je excuses aanbieden, want daar gaat het natuurlijk wel over, hè. Ja. Dus sorry zeggen. Heeft dat zin? Ja, ik denk ik wel. Het, he? het woordje sorry, zeg maar. Ja, ja, je moet het natuurlijk wel op de juiste manier en heel gepast gebruiken. Maar het is inderdaad een heel mooi lied. Oké. Okay. Goedemiddag. Ja, Goedemorgen Zandvoort hebben we natuurlijk een uurtje pauze en dan... ...komen Rob Heims en Albert-Jan Vos weer terug. Op de zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Met hun vaste items, hè, het gedicht van de dag, het weerbericht... Uh, ...Lex van Horen, de weerman... Uh, ...allerlei Zandvoortse nieuwsjes... Uh, ...interviews... Uh, ...die uh, zoal zo mogelijk gemaakt worden. Joop van Ness zou langskomen... ...Marco Temmers komt wat vertellen over zijn nieuwe roman Krokodil... En Willem van Densen, nog even terugkijken, F1. Okay. Dus uh, dat zijn gewoon toch de, zeg maar de vaste onderwerpen van de zaterdag. Wat mooi is dat uh, Rob en Albert-Jan niet alleen meer op zaterdag... maar ook op zondag gaan doorgaan. Oh ja, Zandvoort op zondag. Zon, Zandvoort op zondag. Nou, Zandvoort op zondag, daar zitten ook weer hele leuke items in... Uh, we gaan ook uiteraard uh, gaan hun ook nog even in op uh, de opening van diverse onderdelen van, het, uh, uh, van de horeca. Uh, verder zijn we drukdoende om uh, een leuk idee te maken rondom de nieuwe WhatsApp. Hè? Wilt, u, wilt u een boodschap kwijt, uh, stuur gewoon een whatsapp uh, op het, het nummer van de studio. Dus 023 573 Just. 0393. En het komt hier binnen en er zal altijd wel een antwoord op komen, maar u kunt ook een nummer aanvragen of wat dan ook. Ja. Um, en anders stuurt u even een mailtje naar uh, redactie. Dat kan ook. Redactie. Dat redactie nou, uh, dan hebben we aan het einde van de, van de dag uh, komt uh, Fred Heijn met Entertainment for You. Kunnen we even oh, nog ja. heerlijk Nederlands doen uh, op, een, uh, op een leuke manier. Nou, iedereen kent zijn programma. Uh, ook hij zal um, op z'n door je eentje in de studio zitten, maar <laughs> ook uh, inbellen en prachtige muziek meebrengen. Oké, okay, en dan op de zondag is de zondag ook weer de jazz terug. Zondagmorgen gaan we jazz doen en uh, we doen het nu drie uur. He, dus we gaan van tien tot één. Dan hebben we weer dat beroemde uurtje pauze. Dan kunnen daarna om twee uur... kunnen Rob en Albert ander makkelijk in. En die zijn om vijf uur klaar. En om zes uur... hebben we een nieuw programma. Zandvoort pakt uit. Okay. Het is bedacht... door Thomas en Patrick. Dus de Jong en van Buringen. Wat het precies gaat worden. Ja. Maar het klinkt ontzettend spannend. Heel mooi weekend. Ja, op de zeker. radio, absoluut. Ja, en de mensen hebben mazzel met uh, drie uur jazz, <laughs> denk ja, ik zomaar. Ja, prachtig <laughs> programma. Uh, Jeroen zit er morgenochtend, dus uh, dat, uh, dat garandeert mooie jazz. Oké, okay, nou, helemaal mooi. Dat was het. Dat, dat was het? Ja. Yep. Oké, okay, nou, dan gaan wij uh, naar muziek en dan uh, bedank ik jou voor de, het nieuws. Uh, en uh, ja, vanaf morgen dus weer uh, een volle programmering op ZFM. Maar eerst...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 Sure. And now the clouds are Ja, dat waren maro en Daan met Little, Little Raindrop. Little Raindrop, ja, dat so, so, uh, is de titel. Ik sprak me even. Uh, Zometeen in de tweede uur uh, hebben we het item uh, van Anna Nieuws over het Frans Hals Museum... dat uh, begin juni ook weer open mag. Uh, maar de directrice van het museum in Haarlem heeft nog wel de zorgen over... hoe dat allemaal geregeld moet gaan worden. Dus dat uh, hoorden we straks... Ik, uh, ik even. Uh, Dan uh, sluiten we het dit uur af met een nummer van Raccoon. In januari uitgebracht. Dus vrij nieuw. Hier is Het is al laat, toch? Oh, Danny Day, wat een plan over Dommelman.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 Ja, dat was uh, Raccoon met Het is al laat, toch? En uh, we hebben nog wat tijd over in het eerste uur. Dus uh, dan ga ik nog even vertellen wat ik straks ga doen. Uh, in het tweede uur van ZFM Live. Uh, het item van Anna Nieuws over het Frans Hals Museum, zoals ik net al zei. En uh, ook Simone Kleinsma uh, is vandaag jarig. Dus daar brengen we ook even aandacht uh, aan. En uh, we draaien een heel mooi nummer van haar. Uh, verder hebben we het ook nog even over Moederdag. Want dat is natuurlijk dit weekend ook weer... Uh, gaande Op zondag. Het zou ook weer een andere moederdag worden uh, als, als andere. Net als uh, dat Pasen. Ook anders uh, is voorlopig. En natuurlijk begin van deze week. 4 en 5 mei. Wat alsnog nog een hartstikke mooie viering werd. Maar zondag dus moederdag. En daar brengen we ook nog even aandacht aan. Uh, dat in combinatie met natuurlijk uh, een mooie muziek. Wilt u nou ook uh, een uh, nummer aanvragen, dan kan dat altijd uh, via 023-573-0393. Uh, dat kan u ook via een WhatsAppje. En uh, je kunt altijd een mailtje sturen naar redactie. Mocht u een tip hebben voor de redactie, dat kunnen dus ook nummers zijn of dat u een onderwerp heeft wat wij een keer kunnen bespreken. We gaan eruit voor het nieuws en dan zie ik u zo in het tweede uur.